7 uur, Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Een krappe Kamermeerderheid wil nog voor de zomer verkiezingen. VVD, PVDA en SP denken aan 27 juni. Andere partijen dringen aan op meer tijd. Officieel bepaalt het kabinet de datum. Verkiezingen op een zo korte termijn zijn officieel wel mogelijk... maar volgens de kiesraad niet wenselijk. Nieuwe partijen kunnen bijvoorbeeld niet meer met een partijnaam... op het stembiljet komen, maar alleen met een nummer... Verder hebben de partijen maar tot 16 mei de tijd om kandidatenlijsten in te dienen. En Nederlanders in het buitenland hebben nog maar drie weken om zich als kiezer te laten registreren. De kiesraad noemt 5 september de eerste reële datum. De spoorwegpolitie heeft drie jongeren opgepakt voor gewelddadige, gewapende berovingen in treinen. Volgens de politie horen de jongens van 17 en 18 bij een groep die ernstige overlast veroorzaakt op station Hilversum... en op de spoorlijn Utrecht naar de Bussum. De groep van in totaal ongeveer twintig jongeren... zou zich schuldig maken aan vernieling, diefstal, aanranding en intimidatie. Volgens de politie hebben de jongeren ook geregeld de omroepinstallatie bediend... en grove teksten door de trein geroepen. De politie denkt dat de jongeren de sleutel hebben... die toegang geeft tot de omroepinstallatie. De Fiat verdenkt een Amsterdamse tandarts van fraude. De Fiscale Opsporingsdienst heeft beslag laten leggen... op verschillende bankrekeningen en twee huizen van de 29-jarige man... De tandarts wordt ervan verdacht dat hij bij zorgverzekeraars... voor 400.000 euro aan behandelingen declareerde die hij nooit heeft uitgevoerd. In het noorden van Rusland is de afgelopen dagen... zeker 2000 ton olie weggelekt uit een boorput. Het lek ontstond vrijdag tijdens werkzaamheden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Pas gisteren kon het lek worden gedicht. Een gebied bij de Poolcirkel van zeker 8 vierkante kilometer is besmeurd met olie. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Morgen veel bewolking en buien, het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Luisterboeken vind je bij Luisterrijk. Honderden romans, kinderboeken, hoorspelen en hoorcolleges. Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl Enexis brengt gas en stroom bij mensen en bedrijven thuis.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 Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Even na half acht weten wij wie de winnaar is van de ESTA Luisterboek Award 2012, maar eerst praten we met de meestervoorlezer van 2011... die dit jaar het Luisterboekenweekgeschenk Beretta Bobcat voorleest. En niet alleen voorleest, want hij heeft het ook geschreven. En treedt daarmee toe tot het gilde der auteurs. Hier is Gijs Scholten van Afschat. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Gijs, je kan dan uh, meester voorlezer zijn... maar het schijnt dat je heel slecht naar anderen kunt luisteren. Oh ja? Ja. Nou, ik, ik luister inderdaad niet heel veel naar, uh, naar, naar luisterboeken... gewoon omdat ik het zelf prettig vind om te lezen. Maar ik heb ze in het verleden... Nou, Jan Meng, die daar zit, die heb de ik vorigeen. heel veel gehoord. Want mijn kinderen die smulden van Roldaal... en hij heeft heel veel kinderboeken jaren geleden... Je hebt, volgens mij was jij een van de eerste die heel veel voorlas. Dus ik heb... Ik heb er heel veel gehoord. Ja, in de auto, op, in de weg, auto, naar op weg naar verre orde. Ja, ja, ja. Maar waarom vind je het ingewikkeld om naar anderen te luisteren? Nou, ik vind het ga, ik, ik, ik, ik hou ervan om gewoon met een boek en hetzelfde te lezen. Hm. Omdat ik ook vaak sneller lees. En eh, ik ben niet zo iemand die iets gaat doen en dan tegelijkertijd een boek opzet. Nee, dus, je bent de... geen strijker, afwasser. Nee, nou jawel, ik was wel af. Ik strijk af en toe ook wel wat, maar dan zet ik geen luisterboek hmm. op, nee. Eh, eh, zou het ook zo kunnen zijn dat je het misschien ingewikkeld vindt... om naar een ander te luisteren, omdat je wat kritischer bent... dan een luisteraar? Misschien, dus kan ook, kan ook. Zeg nou maar gewoon ja. Nou ja, ja ik, lees ook. Ik, ik, ik, ik lees het gewoon graag. Hmm. En, en ik, ik, dat ik... is het. Ja, dat en je is bent het. niet heel kritisch tegenover collega's? Uh, nou, ik ben ook wel kritisch, wel, wel. Wel. ik vind dat som, soms vind ik mensen iets te overdreven lezen, ja vind ik wel af en toe. En wat is dat overdreven? Nou, iets te geprononceerd. iets te veel nadruk, te veel klemtonen, te veel melodie ook. Jouw moeder deed het heel goed, hè? Mijn moeder deed het wel goed, ja. ja. Mijn vader ook. Maar mijn vader gebruikte wel. Die deed echt wel stemmen en zo. Oh, en, dat was en, dan en, minder? Nou ja, nee, dat vond ik als kind vond ik dat geweldig. En, en die haalde ook uit en zo. En, en dat ik echt bang werd. Uh, dus dat, nee, dat deed hij wel heel erg goed. <laughs> en maar, je moeder, hoe deed hij Ah, Die deed het wat bescheidener. Die deed het wat bescheidener. Ja, die deed ook meer eigenlijk. Dus mijn vader, mijn, mijn vader was er toch meer iets bijzonders volgens. En die ging zich dan gelijk uitsluiten? Ja, die ging zich meteen uh, een beetje aanstellen. Ja. En um, jouw moeder was toch kinderboekauteur, ook? Ja, ja, die heeft ook kinderboeken geschreven. Ja. Bij Lemniskaat toen, toen dat tijd. En las ze dan haar eigen boeken voor? Of wilde ze nou. zo ver niet gaan? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Misschien, misschien dat ze het ooit ze vertelden. Ze ik natuurlijk wel verhaaltjes af en toe... die ze dan later misschien op, op schrift stelden. Uh, maar ik, ik herinner me toch voornamelijk ook uh, veel. Paulus de Boskabouter, Tonke Dracht. Uh, dat soort uh, boeken. Hm. theorie, Brief Welk van de Koning. En het gewoon antwoorden hoor ik. Ja, ja, ja. ja. Milieu, hè? Nou ja, ook wel gewoon de, de sprookjes van Andersen. Uh, en en uh, ja, van alles eigenlijk. Eigenlijk alles wel. Hm. Is een beetje een goede acteur per definitie... een goede voorlezer? Nou, ik denk wel dat de meeste acteurs uh, aardig kunnen voorlezen, ja. ja die, niet allemaal, sommige... Er zijn ook veel acteurs die, die dyslectisch zijn. Dus die, die kunnen uh, dus helemaal niet voorlezen dan. Die kunnen niet goed voorlezen. Kunnen, nee, maar die kunnen wel, als ze tekst helemaal kennen, kunnen ze het heel goed doen. Maar <laughs> ik weet, die kunnen, dan, dan hoor je ze een tekst lezen en ik weet niet hoe dit over twee maanden op het toneel <laughs> moet, maar... Dan, dat, lukt ja, dan lukt het toch. Ja, lukt het toch, Goed, voor de mensen die later ingeschakeld zijn... en uh, ook een goede avond aan het uh, publiek hier... want we hebben namelijk een totaal andere uitzending uh, dan u van ons, ons gewend bent. Live vanuit uh, de grote zaal in Desmet, de studio in Amsterdam, met publiek. We gaan namelijk tijdens deze uitzending bekendmaken... wie de ESTA Luisterboek Award mee naar huis neemt aan het einde van deze avond. Wie is de beste voorlezer van Nederland? Er zijn maar liefst tien genomineerden. En deze mensen worden straks voorgesteld door juryvoorzitter Vincent Bijlo. Ook hier aanwezig. Waarna die rond de klok van half acht de top drie bekend zal maken... En eh, rond tien voor acht zal dan de winnaar bekend worden gemaakt... door de hoofdredacteur van ESTA, en dat is Ellen de Jong. Tenzij er nieuws is uit Den Haag, dat zou natuurlijk kunnen... dan laten we dat horen en dan verloopt het programma iets anders. Maar nu eerst de eh, ruimbaan voor de winnaar van eh, vorig jaar... meestervoorlezer Gijs Scholten van Aschat. Eh, die prijs heeft namelijk een bijzondere doorstart tot gevolg gehad... Je bedoelt dat ik nu het, het, het Luisterboekenweek geschreven ja, begint... heb? Ja, precies. Dat bedoel je? Dat, ja. Ja? ja, heel goed. Ja, je kijkt me aan, dus ik denk dat bedoel je. Ja. Ja. Maar dat is toch een opmerkelijke doorstart. Ik neem ja, ja. aan dat niet iedere winnaar voortaan zelf een luisterboek gaat schrijven. Nee, nee, nee maar ik, dat was ook niet echt de bedoeling, geloof ik. Dat was niet de opzet. Ze vroegen me gewoon om het in te spreken. En toen kwamen we te spreken over wie dan en wat... Of in ieder geval, wat, wat gaan we dan doen? En het moest op één uh, cd kunnen, dus het, het was ook wel beperkt. Nou ja, toen zijn we een tijdje heen Wat weer, is één en... cd trouwens? Hoeveel een uur, minuten? uur 20 minuten ongeveer. 1 uur oh. 17 soms, het ligt er een beetje aan. En nu weet je ook hoeveel woorden dat zijn? Ja, dat is 13.000 woorden. Dus een beetje a tempo gelezen, ja. Ja. Ja. ja. En je had 15.000 woorden. Ja, ik was op een gegeven moment had ik al ver over de 15.000 <laughs> Toen heb ik de... Uh, producenten het mocht ook twee cd's zijn, twee... Maar dat kon niet. Nee, mag niet, kan niet. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Maar goed, hoe, hoe, hoe ontstond dat dan? Jij stelde uh, voor van, laat mij dat boek maar schrijven. Nou, of? nee, zo was het niet. Ik, het ging gewoon heen en weer. En, en ja, dat niet, dit niet. Nee, dat was dan net... Uh, uh, editair of persoa, zei ik dan. Ik ken heel mooi lang... Maar goed, het was dan, moet ook een beetje breed zijn. En zei, ja, maar iets wat jij leuk vindt en wat jij wil... Toen had ik buitenlandse schrijvers en dat... Nou ja, goed, in ieder geval toen zei Het was ik... allemaal te moeilijk. Nou ja, in ieder geval toen zei ik... Nou ja, uh, wat wil je dan? Uh, ik, ik heb nogal wat liggen, lees dat maar. En als je dat uh, nou leuk vindt, dan, dan uh, breid ik dat wel uit. Dus een opzet. Je had al wat liggen. Nou, ik had een opzet van iets. Want ik dacht, ik ga het niet... Toen dacht ik, als je dat nou goed vindt... En dan kan het ook aan iemand anders laten lezen... Waarvan ik zei, zeg nou eens eerlijk, is dit iets of is dit, is dit niets? En zeg het me eerlijk, want <lacht> anders zit ik eraan vast... En um, nee, allebei zei ze, nou, heel erg leuk. Schrijf het af. Dus het was iets heel prachtigs dat jou overkwam. Want je had al iets liggen en nou, eindelijk was... kon je het aan iemand laten lezen? Nou, het is wel zo dat ik, dat ik wel altijd dat ik moeilijk vind om zoiets in mijn eentje te doen... en dan te zeggen, hier heb ik wat geschreven. Als iemand zegt, schrijf wat voor me en ik heb een deadline, dan ben ik wel... Ja, meer gemotiveerd, of in ieder geval dan, dan denk ik: oké, okay, nou moet het dus dan af, en dan zal het ook af zijn. Dan word je er echt toe uitgenodigd ja, om het te ja. doen. En anders blijft dat daar maar liggen. Nou ja, dan denk ik ook: ja, waarom zou ik het doen? Ja. Er zijn zoveel andere dingen die je kan doen. En, en dan is het ook wel eng. gewoon. En nu dacht ik: nou ja, ze hebben mij de opdracht gegeven. Dus, uh, dan doe is het gewoon. een stuk minder. Ja. Nou zie jij natuurlijk al allemaal gefronste wenkbrauwen... van critici en andere mensen die denken van... oh, er moet er weer een ja, maar ja, zo nodig ook nog kunnen schrijven. Ja, precies. Nou goed, dat, is ook, dat, dat, dat, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dus uh, dat, dat is oké. Okay. Goed. Barretta Bobcat. Bobcat, ja. Geweldige titel. Ik ja. had er nog nooit van gehoord. Heb jij wel eens zo'n ding in handen gehad? Mm, niet die, nee. nee. Niet, Welke niet... dan wel? Nou, een andere Beretta heb ik wel eens in, in, in uh, handen gehad. Ik wist ook niet de Bobcat, maar ik was ermee bezig... en toen, toen zocht ik het op en toen, toen dacht ik, ja, dat, dit is hem. Voor de mensen die nog steeds geen idee hebben. Het is een pistool. Het is een, een, een .22-kaliber handtaspistool. Een damespistooltje. Hm. En um, welke Beretta had jij dan wel in handen gehad? En onder welke omstandigheden? Uh, keer bij, bij... Ik geloof dat het lek was, de, de film... Daar hadden ze ook een Beretta. Toen dacht ik, oh, wauw, een Beretta. Ja. <laughs> en er was vroeger een televisieserie, die heette Beretta. Ja. ja. Met een heerlijk uh, deuntje ook jaren 70, ook jaren 70. Toch? Ja, ik ben in de, van de... tijd van uh, Ricky en Slingertje. Ricky en Slingertje Want komen, die we ook, komen weer voor. ook weer voor. Nou. He, die was ik echt helemaal vergeten. Ja. Ricky en Slingertje. Goed, de personages. Het is geschreven vanuit een, uh, een jongen van elf, uh, ja. en het draait om twee personen, een man van in de vijftig, ja. Fonds van Drillen. Ja. die zijn naam eer aandoet. Ja. Uh, Beschrijf ze eens, die twee. Nou, een, jongetje, een jongetje wat opgroeit in een provinciestad van elf. Die, uh, en je ziet de wereld door zijn ogen. Met de wijsheid van iemand die elf is. Dus ook een, um, die beschrijft zijn dag. Um, en die dag bestaat eruit dat hij op een gegeven moment uh, zijn overbuurman, meneer Van Drille, ziet. En die heeft een uh, Citroën DS Athena. Um, en dat vindt dat jongetje de mooiste auto die er is. En, Meneer Van Drille staat zijn auto te wassen. Hij gaat die meneer helpen en mag dan een ritje maken in de auto. En dan op die dag komen de twee levens van die twee hoofdpersonen bij elkaar. En dan wat is die auto... Van Drille voor man? Dat is een, een wat oudere man in een uitgeblust huwelijk. Um, die nou niet echt alles mee heeft gekregen in zijn leven. Wat, uh, zo dit kan, dat ik kan zeggen van hij is een geslaagd persoon. Het is een beetje een... Een mislukt persoon eigenlijk. Ja, hij is ja. heel sneu. Hij ja, is een man. beetje sneueman. Ja. ja. En ook typisch personage uit de jaren 50. Of, of is dat onzin? Ik bedoel, het is zo'n type man... die ik me heel goed voor kan stellen in die tijd. Vindt ja, dat, dat weet ik niet. Ik heb, het, is niet echt, ik heb, het is niet iemand die ik ken of zo. Ik hm. Hij is echt wel aan, aan mijn fantasie ontsproten. Maar um, ja, ik kan hem ook wel voorstellen in die tijd, ja. ja. Het is in ieder geval iemand die... Ja, zo'n beetje zo'n raars leven leidt. Maar ja, in de jaren zeventig had je natuurlijk ook nog veel meer dat opgeslotene... zonder internet en telefoons en gedoe. Dus als je dan de gordijnen dicht deed, dan waren de gordijnen ook echt dicht, begrijp je? dan, en dan kwam was er, weer weer niks en was er verder niks meer in de wereld. Nee? Nee. Goed, laten we even luisteren naar een fragment dat je eigenlijk net al beschreef. Zo mijmerend loop ik richting Ties. Voor nummer 27 staat meneer Van Drille zijn auto te poetsen. De autoradio staat aan. Jazz. Hij heeft een Citroën DS Pallas Athene. Een vierdeurs, een prachtwagen. Hij heeft hem net gewassen en de was aangebracht... en staat hem nu uit te wrijven. Het ruikt lekker. Ik blijf staan kijken. Meneer Van Drille kijkt naar me en glimlacht. En met mijn beleefste gezicht zeg ik... Dag meneer Van Drille'. Zou het mevrouw Van Drille zijn, die daar stond... dan had ik dag mevrouw gezegd, zonder Van Drille. Dat heeft mijn moeder mij zo geleerd. Hoe hard gaat die ook alweer? Vraag ik. Meneer Van Drille stopt met poetsen en veegt met zijn mouw het zweet van zijn gezicht. Nog harder als jij me even helpt met poetsen. Mij best, zeg ik, alsof het de gewoonste zaak van de wereld betreft. Dan rijden we daarna een rondje, wil je dat? Ik knik en pak de doek die hij mij aanreikt. Een kwartier later zit ik voor in de DS op de leren bekleding. De muziek knalt uit de speakers, het schuifdak is open, meneer Van Drille heeft zijn autohandschoenen aan en ik ben gelukkig. Ik zit in de mooiste auto die je ken. Ja, een fragment dus uit het schrijversdebuut van Gijs Scholte van Aschad, Beretta Bobcat, zo heet het. Eigenlijk wel uh, opmerkelijk dat je het vanuit het jongetje van Elf hebt geschreven en niet vanuit die man met dat uitgebluste huwelijk. Hoezo? <lacht> ik had hem helemaal niet zo bedoeld, echt niet. Maar goed, het jongetje van Elf. Ja, nou, ik ben begonnen, het verhaal vanuit hem begonnen en toen. Uh, uh, kwam, ik, uh, kwam hij meneer Van Drillen tegen. En dat gebeurt gewoon terwijl je aan het schrijven bent. En toen dacht ik: ja, die man. Dat kan ik wel verklappen. In die, in die autoritten. Uh, hij, hij rijdt met hem. Die, en meneer Van Drillen gaat tanken. En dan komt hij ergens aan. Dan springt het dashboardkastje open. En dan. Door. Alle, dan doet, nou ja, goed. Hij vindt daar een pistool mm -hmm. in. En hij, hij pakt het pistool. En dan net op het moment dat hij het in zijn hand heeft. Stapt hij weer in en moet hij dat pistool verbergen en doet hij in zijn zak. Dus hij eindigt die rit met dat pistool. En daar gebeuren dingen mee, maar ik dacht: ja, toen ik, toen ik aan het schrijven was. dat het, het pistool heeft nu twee eigenaars, de oude en de nieuwe. En die twee moeten die dag elkaar nog een keer ontmoeten, behalve dan op die keer. Dus toen kreeg ik een tweede hoofdpersoon en, en dan, nou ja, toen. Toen gebeurde er van alles. Maar heb je nu antwoord gegeven op mijn vraag... waarom je koos voor dat jongetje van elf in omdat, ik van... Daar, omdat ik daarmee begon. Ja, ja, dat was dat, gewoon Dat was mijn uitgangspunt. Van... Ja, en toen ik begon te schrijven... wist ik nog niet dat hij meneer Van Drillen tegen ging komen. En wat wilde je gaan vertellen? Ik bedoel, wat was het idee van dat jongetje van elf... en wat moest daarmee gaan gebeuren? Want het klinkt ook wel alsof je jezelf hebt laten verrassen... door wat hem overkwam, maar... Mijn opzet was de eerste moord... Mijn eerste moord. Dat was het idee van het verhaal. En dan kom je vanzelf bij een jongen van elf? Ja, nou, toen dacht ik: stel eens, wat, wat zou er gebeuren als iemand van elf zijn eerste moord bleef? Ja. En waarom had je jezelf die opdracht gegeven? Nou, dat is weer een heel langer verhaal. Dat mijn zoon ging naar de Filmacademie en, uh, en, en scenario's schrijven. En, en wij vinden het allebei leuk om te schrijven. En toen zei ik: als je naar de Filmacademie gaat, laten we dan een beetje gaan sparren. En dus. Ik geef een opdracht aan jou, jij geeft een opdracht aan mij. Dat maken we allebei. Sturen naar elkaar op, geven commentaar en de volgende opdracht. En een van die opdrachten was: beschrijf je eerste moord. Dus toen heb ik een aanzet. Had jij hem bedacht of je zo? Dat ik bedacht, ja. Maar toen heeft hij een verhaal geschreven over zijn eerste moord. En ik, over mijn eerste. En dat was de, de aanzet van, dit, van, dit, uh, van deze novelle. Het was, was maar een paar bladzijden. Hm. Um, en toen na de hand schrijven we een kort verhaal. Schrijven een, een, een synopsis voor een, voor een film, voor een, een one-night stand, voor een scène tussen twee mannen in een kerk. Nou ja, ik noem dus maar je hebt wat. bergen liggen, begrijp ik nu. Um, nou, Ik vind het wel leuk om af en toe, een, gewoon als ik een krant lees, iets uit te knippen en daar dan iets over te schrijven voor mezelf. Om te kijken. Ja, omdat. Ik merk bij schrijven, is, is het zo dat als iemand tegen je zegt: schrijf een scène over een man en vrouw en een uh, demente bejaarde in een luchtballon, dan heb je meteen dan ga je meteen zitten. Terwijl als iemand zegt, schrijf eens wat. Dan denk ik, ja, ik kan alles schrijven. Maar het is dus heel prettig om je, als, als je oefent met schrijven, om jezelf gewoon. Nou, dan lees ik de krant en dan lees ik iets denk ik, nou, daar ga ik nu even iets over schrijven. Hm. En, en dat, dat helpt je dan gewoon om, om aan de gang te gaan. En is het eenzelfde soort sensatie als acteren dat schrijven? Heb je, kan je daar al iets zinnigs over zeggen? Uh, ik heb een paar stukken geschreven en, en, en daar heb ik wel van dat soort momenten gehad. Toen ik, toen ik dit schreef vond ik het wel. Ja, vond ik het toch wel heel bijzonder dat je uh, af en toe gewoon in, in de ban van zo'n van je eigen schrijven raakt en tijd vergeet. En, en zwetend uh, drie uur later denkt, wat heb ik nou? Uh, wat, is, wat is me nou overkomen? Ik vond het wel heel erg spannend ja, en opwindend om. Om, om, om echt iets langers te schrijven dan... Um, en ook zo op te gaan in een verhaal wat je zelf aan het creëren bent. Bij toneelstukken is het zo dat je bent ontzettend gebonden aan structuur. Mm -hmm. en, en, en scènes en actes en een verloop en, en uh, motorische momenten. En dat heb je natuurlijk bij een, rom, of bij een roman, bij een verhaal ook. Maar je hebt met minder techniek rekening te houden dan met toneel. En hoe was het om, want het is wel duidelijk jouw jeugd, het zijn die jaren zo ongeveer. Was dat belangrijk omdat het een jongetje van elf was? Of? Nou, het was gewoon, kijk, het is wel prettig om dan gewoon naar de beelden en, en, en geluiden terug te gaan die je zelf herinnert van je jeugd of niet, uit een bepaalde tijd. Want het lijkt in, uh, maar misschien, het lijkt ook een beetje over herinneren te gaan, hè? Over, over de herinnering. Oh ja? Ja omdat uh, zowel dat jongetje als die man zich toch heel andere dingen herinneren... van wat ze hebben veroorzaakt, wat ze hebben gedaan. Nou, hun perceptie is heel anders, omdat de ene in de vijftig is en de ander elf. Dus, ja, de herinnering, dat weet ik niet. Het is, het is een andere... Wat ik wel leuk vond, is dat je vanuit die jongen... Uh, kan je dus zijn blik op de wereld en dingen die hij niet begrijpt... en, en die hij pas in tweede instantie begrijpt of misschien later begrijpt... En, en... En, en die man is in de heipersoon geschreven. Dus daar kom je niet zo dichtbij als bij die jongen. Uh, maar ze staan natuurlijk in een totaal andere fase van, van, van hun leven. En nou, het is een beetje te ingewikkeld nu. Omdat er best, best veel gebeurt op die dag. Omdat nu allemaal... Uh, te, dat, dat moeten mensen maar lezen of horen. Ja, horen hoor, in allemaal geval. Met atlant, ja, en lezen is een beetje ingewikkeld. Nee, nee dat kan niet. Nee, nee. Nee, nee. Vind je dat jammer eigenlijk? Um, nou, nee, dit, dit is nu. En misschien dat het ooit nog uh, dat het in druk uitkomt. Ja. Ja. Dat jongetje heeft een heel sterke fantasie. Er is bijvoorbeeld één beeld dat me heel erg bij is gebleven. Dat is heel, daarmee introduceer je hem, geloof ik zelfs. Dat hij voor het raam staat en dat zijn uh, pyjama broek... dat is dan ook typisch zo'n pyjama broek... die jij waarschijnlijk ook toch wel ja. eens gedragen hebt... met zo'n elastiek dat ja. iets te stijf knelt... Ja, zo'n elastiek, dat, dat herinner ik me van vroeger. Dat, dat, misschien had ik dan de pyjama van mijn broer aan. Die ik, maar dat je een pyjama hebt waar het zo half het elastiek zo door de dingen heen komt. en dat je dan, Dus je hebt een stukje elastiek en dan hier gaat hij weer zo in je, in je broek. En dat je dan zo'n stream krijgt als je je pyjama broek uit doet. En, en de fantasie van het jongetje is dat dat stream een litteken is van een gevecht... wat hij met een, iemand gehad heeft. Het is behoorlijk gewelddadig, hè, het ventje. Ja, hij? nou ja. Ik bedoel, dat, als je elf bent, dan... Uh, ik, ik was alleen maar met cowboys en, en indiaantjes... en, en, en speelgoedstuk maken en in brandsteken bezig. En... Mijn broer, Ja, mijn broer wou mayonaise proever worden en ik autosloper. <lacht> en toen was de toon gezet? Ja. Mayonaise proever. Ja, maar, ja, dat begreep ik wel, want wij vonden het heel lekker... Om, om stiekem in de kast zo mayonaise... En wat is hij dan gaan doen? Hij is advocaat geworden. Kijk. <lacht> Het ja, uh, verschilt, verschilt niet, dus het maakt weinig uit. Maar jouw uh, gedrag was in elk geval, of jouw fantasie was gewelddadiger... dan die van je broer, begrijp ik hieruit. Dat nou, is een ja. conclusie ja, die we kunnen niet, trekken. Je doet altijd, ik weet dat wij zondagochtend, wat er ook is... Die, maakten we van Lego uh, raceauto's. De meest, daar waren we echt uren mee bezig. Maar het leukste was dan om, om het eind van de ochtend ze van de trap te rijden. En dat ze dan helemaal onderaan de trap in duizend ja. stukken uit elkaar vielen... En dan was het klaar. En dan hadden de auto hadden een crash gehad. Maar dat was allemaal binnenshuis. Want zodra deze gijs samen met zijn broer buiten kwam, dan was daar vast zo'n heel eng mannetje als doosje. Die ook weer ja, Dat zet ik altijd van die jongens waar je bang voor bent, waar je moeder van zegt. Nou, loop maar een straatje om, ga daar maar niet langs. Want die heb je altijd natuurlijk. Je jeugd. Ik, minst, ik, denk, ik denk dat iedereen dat wel heeft... van die jongetjes waar je voor omloopt. Ja, maar als je dat jongetje zelf bent... Bedoel, zal die doosje dan op zijn beurt ook weer bang zijn geweest... Vast, voor andere jongetjes? Vast, ja, dat, dat, dat, ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft. Met van, fantasie. Maar hoewel, de, de meest enge hebben geen fantasie... en zijn dus niet bang. Is er eigenlijk, um, uh, als je kijkt naar de fantasie van, van dat jongetje uh, en hoe sterk dat ontwikkeld is... en hoe je als schrijver jezelf nu uh, positioneert, of in elk geval dit hebt kunnen doen... zijn er dan veel um, overlappingen? Ik bedoel, is het eenzelfde soort fantasie die aangezet wordt uh, als die van acteur? Nou, je moet wel heel erg denken aan als je, als je een programma als De Vloer op doet... Mm -hmm. Waarbij je eh, eh, inderdaad... één dus, nou, een, een zin of twee zinnen... en dat is je opdracht... en dan moet je een kwartier spelen. Dan maak je je eigen script, je maakt je eigen tekst. En je bent dus constant bezig met een verhaal te maken... en ook een verhaal te maken tussen twee mensen. En te luisteren en te kijken... wat doet de ander waarmee ik speel? Dus dat, dat, dat is een beetje... wat ik nu, toen ik aan het schrijven was... dacht ik, ja, het is eigenlijk net zo... je bent aan het spelen, je bent... Je bent keuzes aan het maken van wat doet iemand... en wat is dramatisch interessant om, om nu linksaf of rechtsaf te gaan. Uh, en het wonderbaarlijke is natuurlijk toch dat je... je bent aan het schrijven, iemand heeft een, een zwarte broek aan... en het bevalt je niet en je streept iets door en hij heeft een rode broek aan. Dat vind ik, dat vind ik toch wel... Ja, dat vind ik, vond ik toch wel een soort openbaring... Dat je, dat je een soort god bent als je schrijft. En dat je mensen van alles kan laten doen... Maar het gekke is, want je, je blijkt het te kunnen... en dan, je bent nu 52. Was je nooit eerder op het idee gewoon om dat maar eens te gaan doen? Uh, nou ja, ik heb toneel geschreven, dat vond ik al heel wat. Um, In eerste instantie onder pseudoniem, hè? Ja, maar ja, goed. Dat, dat, dat, dat, ja, dat dacht ik ook, omdat ik dacht, ik, ik wil niet dat mensen... Nou ja, goed, weet je wel, er heeft een acteur die een stuk heeft geschreven. Ik wou dat het stuk op zijn is beschouwd werd... Maar toen liep het zo slecht bij de voorverkoop... dat de producent tegen mij zegt, nou maar dat jij het geschreven hebt... dan krijgen we in ieder geval nog wat publiciteit. En zo geschieden? Ja, en zo geschieden, ja. Dus toen, uh, ik heb het nooit kunnen meten. Ben je nou ook benieuwd wat er zou zijn gebeurd... als je dit onder Pseudoniem had geschreven? Ja, ja, ben ik ook wel benieuwd naar. Het ja, zijn toch oh. rare mechanismes? Ja, het zijn altijd rare mechanismes. En, en ja, nou ja, maar goed, weet je, je moet ook niet... Ik ben nou 52, als ik me nou druk moet gaan maken over... Uh, over dat, dan, dan moet je het gewoon niet doen. Je moet het gewoon doen en denken: nou ja, dat, dus als mensen het klote vinden, dan, dan is dat jammer. Maar ja. Ja, denk je daar zo makkelijk over? Nou, ik heb het heel leuk gevonden om te schrijven. Ik heb het aan een paar mensen laten lezen die ik vertrouw. En ik heb ook tegen ze gezegd: luister eens, beschermen in godsnaam tegen uh, hoogmoed. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik heb het met plezier geschreven. Ik vind het een mooi verhaal. Ik sta erachter. Maar zeg maar als het niks is, want dan doe ik het niks mee. En die mensen zeiden nee, dat is. Dat, en dan nog kan je natuurlijk kan, kunnen de mensen kritiek op hebben en kunnen er geen bal aan vinden. Nou ja, dat is dan goed. Ik ben er blij mee. Het is mijn verhaal dus. Heel goed, hou vast, ja. toch? Ja. Ja, want ik was wel, ik heb het hier nu niet bij de hand, maar Arjan Peters had een beetje een zuur stukje, niet zozeer over dit luisterboek, maar wel een beetje zo over... tendentieus dat ik dacht van, oh ja. ja. Dit maar gaat ik begreep ons... ook niet dat hij, hij, hij Arjan daar Peters zin. in de volkskrant zag ik nog. Hij maar. haalde daar een zin aan die ik geschreven had over wat iemand dacht. En hij zegt, dat kan niet, dat, dat is niet zo. Dan denk ik, ja, maar dat is toch hij, dat is inderdaad helemaal niet zo. Daar heeft hij helemaal gelijk in, maar dat is wat iemand denkt. En dat is inderdaad niet zo. Maar dan ga je toch niet zeggen, als, ja, maar dat klopt niet. Wat was nee, als, het ook alweer? Ja, hij zei, ik, iemand, als, een, een lijk is makkelijker uh, uh, in, in stukken oh ja. te zagen... met een elektrische zaag als het bevroren is. Oh ja. Hij zei, ja, maar dat is helemaal niet waar. Ja, maar weet die vent veel... <laughs> Denk ik, ho, ho, en hij heet, hij heet Fons van Drillen. Maar literatuur gaat toch niet over of, of, of iets... Als een, als een karakter zegt, ik, ik ga nu met, met 220 kilometer in twee uur naar Parijs rijden. En, de, en een criticus zegt dan, ja, maar dat kan niet. Dus nee, maar ja. Als hij, als hij gezegd, ik ga met 80 rustig naar Parijs rijden... dan was het geen, geen literatuur geweest, begrijp je? dus maar ja, Dat begrijp ik niet precies, maar ik, ik ken de wereld van de literatuur niet. Dus nee, ik, dat blijkt maar weer. Nee, ik ben. Dus ik, hij zal zeker gelijk hebben. De fantasie om te overleven, dat is wel toch wat het jongetje kenmerkt. Hij, die, die fantasie die hij heeft, die redt hem. Um, ja. ja, hij is natuurlijk op een gegeven moment op de, op de, niet op de goede plaats op het foute moment. Hoe noem je dat? Hij is op, nou ja, hij is op de foute plaats op het foute moment. Ja, ja zijn fantasie redt hem. Ja. Nou. Ja. Want geldt dat in zekere zin? Ik bedoel, is, is dat... Um... Wat, wat jij ook zo prettig vindt aan zowel het acteren als het schrijven? Nou, ik hou heel het erg van verbeelding. Eindeloos fantaseren. En... Ja, ik hou heel erg van verbeelding. En wat ik heel erg hou van is, is, is, is, wat, is de, onvolkomen, de onvolkomenheden van het leven. De, de, de, de, de, de poging van iedereen om alles uit te halen... en het eigenlijk het mislukken daarvan. Toch een Dat beetje vindt... een autosloper. Ja, maar goed, dat vind ik wel de kern van, van, van heel veel drama... en goede literatuur en van heel veel toneelstukken. Eh, wat Sharov zegt, ik zie, kijk naar Hans Kras, die daar zit... Eh, Eer, er lacht, aber er wijnt. Eh, over een karakter. Dus, dus men doet met alle moed en alle ambitie en alle goede voornemens probeert men iets te doen, het goede of het slechte... en vaak mislukt het. En daar hou ik van. Mm -hmm. ik, ik hou van de dingen van de Coen Brothers, van Carver, de, de schrijver... Uh, Fitzgerald, weet je wel, heeft altijd toch dat waarin je de mislukking proeft en dat, geeft... dat kapot gaat. Ja, dat kapot gaat en dat heeft voor mij dat heeft een soort troost, dat heeft ook wel humor, omdat ik hou toch ook wel echt van humor. Maar ja, zo, zo zie ik het wel. En dat Chekhov ja. uh, heeft dat, ook heeft dat, Elschot heeft dat ook. En daar, daar, ik, daar hou ik heel erg van. En meneer van Drille heeft dat ook. Meneer van Drille heeft het zeker. Ja, ja ontzettende mislukkeling. Ja. In 2009 was je er even een jaar uit, toen nam je een sabbatical en toen had je dus een jaar lang, was je helemaal alleen maar in de realiteit. In de realiteit? Nou ja, ik bedoel, geen toneel, dus geen fictie. Ja. Of heb ik het helemaal mis? Nou, ik zit even na te denken of ik nou de rest, mijn andere 50 jaar van mijn leven, buiten de realiteit heb geleefd voor een groot deel van jouw leven wel als acteur. Ja, dat is misschien ook toch? wel zo. Dat is ook erg prettig. Want de realiteit is natuurlijk... Nou, je hoeft maar naar de politiek te kijken, dan, word je, dan kan je toch echt beter op het toneel staan... en de verbeelding aanspreken. Want dit tart de werkelijkheid natuurlijk. Maar, um, nou ja, ik ben gaan fietsen euh, toen, een, een, een lange tijd. En dat was erg prettig. Omdat je dan nog veel meer dan op het toneel de realiteit op een totaal andere manier ervaart dan je in Amsterdam, in de theaters en in je huis meemaakt. Hoe dan? Nou, je, je ziet de wereld zonder televisie en zonder... Um, zonder uh, soort info de enige informatie die je krijgt is de informatie die je op de weg ervaart... van mensen om je heen die je tegenkomt. En dan ziet de wereld er opeens heel anders uit en veel minder bedreigend... dan heel veel andere mensen jou doen uh, laten geloven. Mm -hmm. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Dus als je je telefoon, en je radio, je televisie en je kranten uh, weggooit... dan... Maar was je er helemaal los van dan? Je had toch wel een telefoon? Ik had he? wel een telefoon, maar voor het thuisfront. Als er iets uh, Als gebeurde. er echt iets aan de hand was. Ja, ik kwam vijf dagen en las ik ergens in een, krant, een Franse krant iets over... in Apeldoorn. dacht ik, waarom schrijven ze nou over een ongeluk in Apeldoorn? In een Franse krant. En toen las ik het goed en, met, en toen bleek het op Koninginnendag... dat er iets vreselijks zijn gebeurd. Dat was totaal langs me heen gegaan. Nou, ja, dat. en eigenlijk, ja, wat heb ik daar nou aan gemist? Wat Heet. heeft dat jaar je opgeleverd? Nou, die relativering heeft het wel opgeleverd. Mm. Aan de andere kant was ik halverwege uh, met fietsen... en toen belde uh, Rudolf van den Berg me op dat Terza doorging. Dus toen moest ik dat half dat jaar toch weer onderbreken om naar Afrika te gaan. Mm. Dus dat vond ik ook Tot heel Toen was je al lang weer blij. Ja, was ik weer blij. Dat, he, he, dat stomme fietsen. GELACH <laughs> Waar ben je nu mee bezig, Gijs? Is er een uh, volgend boek of een volgend stuk? We zijn met uh, onder leiding, de bezielende leiding van Jacob Derwig... bij Toneelgroep Amsterdam bezig met Cat on a Hot Tin Roof van Tennessee Williams. En dat spelen we drie weken in juni in de toneelschuur. En daar heb ik heel veel plezier in. Dat is dan ook maar weer gezegd. Ja. Dank je wel, Gijs Schotten je van wilt. schat. En je hebt iets heel moois gemaakt. Goed, uh, aan tafel zit nu Vincent Bijlo, onze meesterluisteraar. Uh, Blijf hier maar zitten, Gijs. Ja, dat kan heel goed. Als je zit. Ja, gezellig. Voorzitter van, uh, van het comité, uh, Vincent. Uh, voorzitter van het comité dat de shortlist heeft uh, samengesteld. Als je blind bent, kun je een stem dan beter beoordelen dan iemand uh, die ziet... De ik heb het nog nooit gezien. Dus het... <lacht> um, nou, ik denk dat het in wezen hetzelfde is. Want wat je moet doen is namelijk. Uh, elke ziende is, als hij een luisterboek luistert, blind. Hij moet hetzelfde doen als ik doe. Dus alleen maar focussen op de stem, op de klank, op de interpretatie, op de pauzes, op de timing. En. Uh, ja, dat is ook zo leuk aan, aan luisterboeken en aan radio ook. Voor radio is iedereen uh, blind. Hm. Waarmee je dus wel zegt dat als je blind bent... dat je beter kunt luisteren. Nee, dat zeg jij. Dat maak ik ervan. Nou ja, dat maak je er nou weer oh, van. Ja. Um, ik weet het niet. Kijk, weet je, wat je nu natuurlijk doet met alle zintuigen die je ter beschikking hebt... daar haal je het maximum uit. En ik denk niet dat ik beter luister, maar ik denk dat ik anders luister. Want ik, heb, ik moet sommige info die jij uit... Uh, je, je zicht haalt, moet ik misschien uit mijn oren halen... of uit mijn neus halen. Dus... Oh, dat lijkt me heel vervelend, die neus dan. Ja, nee, maar dat, dat bedoel ik... Nee, nee. Wat ruik je nu? Nou, nu is niet zo... Ik ruik... Ja, <lacht> Oh, die ruikt lekker, zeg. <lacht> ja, jij zit te veel weg. Ik ruik nog in de verte mate van Rossum, daar zat ik net naast. <lacht> En um, ik ruik Estadames Oh, ja, die ruiken ook heerlijk. Uh, nee, maar weet je wat, je wat je dus moet doen? Wat je dus moet doen... Kijk, als, ik, als wij bijvoorbeeld door de stad loopt, ik loop met mijn vrouw door de stad... en ik denk, oei, oh, ik heb nog scheermesjes nodig. En zij zou een drogist zien. Ik kom langs een drogist, ik ruik de drogist en ik denk, ah oh ja, scheermesjes. Zo is het met snackbars, zo is het met, met van alles... Ik bloo niet meer, maar langs coffeeshops uh, is het ook altijd zo... dat je dat... Je dan denk je, ja, oh yeah, oh yeah, dus... Uh... Ja, ja, dus je neemt beslissingen door je reuk. Ja, en die reuk doet dan wat jouw ogen doen. En zo is het met, met luisteren dus ook. Dat, ik kan bijvoorbeeld aan stemmen van mensen ook vaak horen... wat hun stemming is en hoe ze... Dat zouden ze eigenlijk met sollicitatiegesprekken ook eens moeten trainen. Dat mensen daar echt beter naar luisteren, want... En mensen proberen altijd van alles aan hun voorkomen en aan hun uiterlijk te doen. Maar hun stem verraadt ze soms veel sneller dan, uh, dan hun, hun uiterlijk. Ja, dus dat het uh, sollicitatiecomité geblinddoekt, luistert naar sollicitant. Ja, ik heb, ook wel, ik heb ook mensen training in donker gegeven. Ik heb ook wel uh, artsen dus mensen die met, met pillen naar artsen moesten om die uh, te verkopen. Heb ik training in donker gegeven. Dat was echt, dat was echt geweldig, echt een openbaring. Goeie cursus. En sindsdien worden alleen de goedkoopste medicijnen vergoed. <lacht> Goed, Vincent Bijlo, we dwalen af. Uh, jij bent namelijk voorzitter van het comité die die shortlist heeft uh, samengesteld. En uh, uh, ja, er is dan wel sprake van een shortlist, maar het is eigenlijk een gekkenhuis... want het gaat om uh, tien genomineerden, een bonte verzameling... voor elk wat wils, uh, zo zou ik het bondig willen samenvatten. Ja. Mijn naam is Stilton. Geronimo Stilton. Ik ben huisarts. Van ochtends half negen tot één uur s middags houd ik spreekuur. Ik neem de tijd. Voor elke patiënt neem ik twintig minuten. En ik begin graag met een citaat van Burton Russell. Ik neem aan dat u Burton Russell kent. Britse filosoof, 19e eeuw, ondertussen al een tijdje overleden. Om een boek te kunnen schrijven over het leven van de psychiatrische patiënt, verbleef ik een jaar lang in diverse psychiatrische inrichtingen.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 sinds de opkomst van de kale verlosser. Adem in, adem uit, adem in, adem uit. De luiaard slaapt. Psst. Vrolijke jaren, gelukkige dagen. Als lentebeken zijn zij voorbijgesneld. En de laatste die we hoorden was Hans Krassev. Voor de mensen die nu inschakelen. U luistert naar Radio Kunststof. En we hebben een speciale uitzending. Het gaat namelijk om het uh, ESTA Luisterboek. Om de award die we zo dadelijk gaan uitreiken. En u hoorde een uh, compilatie van de tien genomineerden. Vincent Bijlo, uh, als voorzitter van het comité. Ga jij zeggen wie we daarnet hoorden of zal ik dat doen? Uh, moet ik het even uit mijn hoofd doen? We begonnen met... Geronimo Stilton, dat was Jan Meng. Ja? En die, uh, die leest, uh, die staat op elk, geloof ik, elk jaar op de shortlist, toch Jan of niet? Ieder jaar weer. Ja, elk jaar weer, die, die hoeven we er niet eens op te zetten, die staat er gewoon in. <lacht> maar die leest altijd ontzettend veel in. Hij heeft bijvoorbeeld uh, het, het hele oeuvre van Harry Potter gedaan, dat is 600.000 cd's. Hij heeft... <lacht> Uh, Roald down natuurlijk gedaan. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook dit jaar Martin Bril uh, gedaan. Maar die heeft uh, de eindronde niet gehaald. Uh, die, die, is, uh, die doet hij die weer heel anders. Dus hij kan ontzettend veel. Hij heeft heel veel registers. En die Jerome Stilton, die doet hij echt... Dan zit hij echt in zijn stem van zo, tot zo, tot zo. En, adema, adema. en de kleine muisjes, die gaan... Ja, <lacht> Goed, de tweede die we hoorden. Ja, die moet Vincent. jij zeggen. Dat was uh, Zomerhuis met Zwembad. Van en door Herman Koch. Ja, maar Koch is, is, is, is, uh, is uh, net als Gijs... een, een heel uh, geconcentreerd uh, lezer... die altijd vrij laag in zijn stem blijft. En altijd heel erg uh, dicht bij zijn materiaal. Hij doet wel iets meer met het materiaal dan Gijs. Omdat, uh, trouwens, dit boek heb ik niet gehoord. Maar wat van Gijs bijvoorbeeld... die vorige de tuinen van door deed van Paul Biegel. Kijk, als, als acteur moet je niet te veel in de auteur ingrijpen. Maar als de acteur en auteur dezelfde is, zoals bij Herman Koch... dan mag je soms wel eens stemmetjes gaan maken en zo. En dat doet, dat doet Herman Koch dan ook. Maar hij is vrij zakelijk. En hij leest toch er heel erg goed voor. Goed, nummer drie. Kritisch denken. Een hoorcollege van Johan Braakman. Ja, die is echt geweldig. Die is het, ik heb het gewoon echt in één adem gelezen. En ik heb er ontzettend veel van geleerd. Iedereen zou dit college ook verplicht moeten lezen. En Johan Braakman heeft een, een buitengewoon overtuigende stem. Want dan zegt hij bijvoorbeeld... dat is gewoon niet waar, die cirkels in het gras. Die graancirkels, bedoel ik. Die graancirkels, dat is niet waar. Dat is een hoax. <lacht> Echt, oh, het is zo jammer, maar we moeten tempo maken, Vincent. Die speakers, Meneer, en mevrouw, die te... Meneer en mevrouw zijn gek. Yvonne Keuls. Uh, dat is ook ongelooflijk. Die, die doet die, is ook haar eigen materiaal. Dus die mag ook stemmetjes. Alleen, uh, soms vergissen ze zich een beetje in... in, uh, in dan, dan, dan zijn, ik, soms kan ik de karakters niet helemaal volgen. Omdat soms, uh, dan gaat het zo snel. Omdat, uh, en dan hebben ze ook opeens allemaal dezelfde accenten. En dan gaat het ook, en dan... Maar ja, goed, als je een, een jaar lang in een psychiatrische inrichting verblijft. Dan... De aardbaarheidsfactor van Rudy Kousbroek. Dat voorgelezen door Midas Dekkers. Ongelooflijk goed gekast. Midas Dekkers doet het echt geweldig. Het is, het is... Prachtig, die zijn, dat is gewoon hetzelfde. Die, die, die humor van Rudy Karsbroek sluit volgens mij naadloos aan. Dus die, die casting is fantastisch. Heerlijk duurt het langs. Van Annie M.G. Smit gespeeld door onder andere Olga Zuiderhoek... Pierre Bokma, Tjitske Reidinga enzovoort. Het is met heel veel liefde gemaakt en ook ontzettend goed gedaan. Uh, niet te veel geacteerd en wel een hoorspel gemaakt... maar heel intiem gehouden en klein gehouden. En uh, ja, prachtig gemaakt. Nederland stopt met roken door Pauline Dekker en Wanda De Kanter... Ja, ik heb tijdens het uh, deze beluisteren van dit college vier sigaretten gerookt. <lacht> en ze zijn de arts in het, in het ziekenhuis in Beverwijk. Dus dan stop je met roken en dan loop je naar buiten. Dus dan is het vlak naast de over. Dus je ademt één keer in en... <lacht> maar het is, wel, het is wel interessant om dat op zo'n medium te doen. Ik ben heel benieuwd hoe dat werkt. Populisme van Maarten van Rossum, een hoorcollege. Ja, dat is ook een verplichte kost. Dat moet bij het inburgerpakket in Nederland. Ik vind dat iedereen. Nou, nee, sterker nog, ik vind dat dat, dat dat nationaal moet worden uitgedeeld. Het is meesterlijk. Die zinnen van Maarten duren zo lang. Dat is. En een Godfried bowmans timing heeft hij. Het is gewoon een cabaretier, absoluut. Bibi's bijzondere beestenboek van Bibi Dumont-Tac. Gelezen door Diebordje Blok, Wederom Middelsdekkers, Jeroen Kramer en Toon Tellegen. Ook geweldig, kassa. Iedereen heeft een. een die, uh, iedereen heeft de dieren toegewezen die bij hem past. Dus uh, Jeroen Kramer heeft uh, hele uh, ADHD dieren. Midas heeft er meer dus de, de slome dieren. <lacht> Diwitsje heeft de hele lieve dieren die zijn. Ja, die, dat is echt zo... Dat is echt, nou, ik, ben, ik vind dat echt het liefste boek wat erbij zat En tot slot Lentebeken van Tourkenje voorgedragen door Hans Krasse. Ja, prachtig. Dat is echt een boek waarin je kan wonen. Dat, dat, dat, is, dat is zo verschrikkelijk mooi. Dat, het is sowieso heel erg goed om die oude Russen gewoon altijd te blijven lezen. En, en nou ja, dit is echt, echt meesterlijk. Goed, zijn we toegekomen aan uh, de top drie. En daarbij moet ik dus zeggen dat het publiek heeft gekozen. Hè? Niet het comité, maar het publiek. En dan mag jij het gaan zeggen, Vincent. Ja, maar ik weet niet of de volgorde die ik in mijn hoofd heb hè, net heb opgekregen... of Een willekeurige. Een willekeurige volgorde. Mm -hmm. In de top drie staan, dames en heren, als eerste... Heerlijk duurt het langst. Van Annie M. Schmidt. Goed, Stef Visjager, regisseur van Heerlijk Duurt Het Langst um, Is het een luisterboek of is het een hoorspel? En het is een radiomusical <laughs> Maar dit is inderdaad in die zin, uh, Gijs had het er net over, doe ik het? Ja, je doet het hoor. Ik, doe het. Tenminste, ik krijg heel goed oh, op mijn okay. koptelefoon. En dat betekent dat je ik in elk geval in het land te horen in bent. In het land, in de landen. Gijs het over dat er boeken zijn die je liever wilt lezen, uh, zelf wilt lezen, waar je niet een andere stem bij mm -hmm. hebt. Maar dat kan hierbij gewoon niet. D dit is niet als boek te koop. Het was nog een, een scenario bij het Theaterinstituut. Waarvan ik dacht: wat jammer dat dit er niet is. En al die mooie liedjes die we. Um, wel kennen op een mooie Pinksterdag en zeur niet en uh, het is over. Maar dat was en nooit context. een registratie in zijn geheel. Er was geen langspeelplaat van de. Er wa was een langspeelplaat van de liedjes mm -hmm. en die is al. Nou ja, als je die had, was je heel blij. Maar als je die niet had, kreeg je hem ook niet meer. En wij hebben nu het luisterboek gemaakt... waar je ook de context van al die liedjes kunt horen. Ja, dat vond ik juist ontzettend verrassend. Dat was zo leuk. Ik ken het hele stuk nooit. Ik heb ja. nooit het stuk eens gezien. En het is zo actueel. En die context is heel erg leuk, ja. Ja, Actueel? En het is uit 1965. Ja, ja, maar, die maar thema's het geldt zijn nog steeds. Zijn, zijn, zijn... Dus ik, we hebben, ik word voor gekozen om, in de, om het te brengen in het nu. Dus het mm -hmm. klinkt niet als jaren zestig. En om dat eigenlijk een beetje in het midden te laten... om daarmee te zeggen, kijk, het is nog steeds is het huwelijk af en toe... Ja. Hard werken. Maar dan komt het ook weer goed. Oh. Goed, met deze boodschap eindigen wij gewoon de tweede. De tweede Vincent. is Zomerhuis met zwembad van Herman Koch. Dames. Ja. APPLAUS maar, helaas, helaas, Herman Koch is er niet... want uh, moet optreden in Hamburg. En daar leest hij misschien wel voor uit uh, het volgende boek. Patiënten verwarren tijd met aandacht...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 Rustig uitademen. Ik luister niet echt. Ik probeer althans niet echt te luisteren. Van binnen klinken alle menselijke lichamen hetzelfde. Herman Koch leest Zomerhuis met Zwembad... en is dus in de top drie terechtgekomen, dankzij uh, de luisteraars. Dan nummer drie in willekeurige volgorde. Nummer drie in willekeurige Vincent volgorde. Bijlof. Dat is populisme van Maarten van Rossen. was dat nou echt het beste college dat je ooit gegeven hebt, Maarten van Rossum? Nee, dat leek me niet eigenlijk. Nee, de beste colleges die ik heb gegeven zijn vervlogen. En waarom zal deze dan toch uh, zo hoog op deze lijst terecht zijn gekomen? Nou, dat heeft misschien met de interessante ontwikkelingen van de afgelopen drie dagen te maken. Want natuurlijk heeft ze van ons allen een immens gevoel van opluchting meester gemaakt... <tie> <tie> Dat we van deze lamlendige klooien zo af zijn. En dat je je niet meer hoeft te schamen voor Nederland. Dat tot, ja, ik, ik had er verder niks mee te maken. Ik heb er op geen van de drie partijen vanzelfsprekend gestemd. Ik zag het wel aankomen. Maar ja, het, het, het, je raakt er op een of andere manier toch door, door beschimmeld, als het ware. Je, je strijdt er tegen. Maar het is een vorm van voetschimmel die. die... Die nu hopelijk tot het verleden zal behoren. Laten we het ook nog even over jouw stemgeluid <laughs> hebben, Maart van Rossum. Het is alweer uh, een nieuwe college. Dit. Want er is, uh, er is uh, uh, nog een man met nog zo'n stem. En er is volgens mij ook nog een vrouw met ook zo'n soort stem. Ik bedoel mijn broer en zuster. Precies. Ja. Nou maar is het is die... de stem van mijn vader. Is het de stem van je vader? Ja, maar die is ruim twintig jaar geleden overleden, dus dat... Uh... Zit er niet in dat we die nog kunnen laten horen. En heeft hij jullie eindeloos veel voorgelezen? Nooit. En heb jij je broer veel? Want die broer is zeven jaar jonger. Ja. Heb jij hem voorgelezen? Nooit. Wie las jullie wel Mijn voor? Mijn moeder was de voorlezer. En hoe deed zij dat? Nou, zakelijk. Wat ik me ervan herinner. Niet, niet met speciaal, niet met stemmen of zo. Of met, met allerlei toneelmatige. De verbuigingen, Nee, dat was gewoon zoals het er stond. Ik vond het allemaal geweldig. Ik heb al die boeken die zij mij heeft voorgelezen... en mijn kinderen voorgelezen die vaak stront vervelend vonden. Waarschijnlijk ben ik geen goede voorlezer. Of de boeken waren gedateerd. Nou ja, gedachteur. waarom lees je kinderen voor... in de hoop dat ze eindelijk gaan slapen, natuurlijk. GELACH nee. En als ze het gewoon dus vervelend vonden, ging er waarschijnlijk vrij makkelijk. moet je dat cd'tje van Midas aan ADHD-kinderen cadeau doen. <lacht> ja, ja. En dat zal na een minuut of vijf geleidelijk aan in komateuze slaap wegzinken. Vind je het terecht dat nu ook hoorcolleges door kunnen gaan... voor het beste nou, luisterboek? Ik moet eerlijk bekennen, ik had dat tekstje gelezen... wat bij deze... deze ja, poppenkast kan ik niet zeggen, bij deze bijeenkomsten hoort... En ja, er gingen alsmog over hoe mensen geweldig leuk konden voorlezen. Dus ik dacht, waarom zou ik in godsnaam gaan? Want ik lees helemaal niet voor. Ik ben ook geen goede voorlezer volgens mij. De meeste mensen zijn trouwens geen goede voorlezers. Uh, ik denk dat de mens veel makkelijker luistert naar zinnen... die als het ware ontstaan in het hoofd van de spreker op het moment zelf. Uh, geschreven zinnen zitten vaak toch grammaticaal en idiomatisch anders in elkaar... dan de, de zinnen die je spreekt. Dus ik dacht, ik ga niet... En toen zei Volle van fanisme heeft me toen een mail gestuurd... waarin hij zei dat hij nooit meer zo'n ding zou maken als ik niet zou gaan. <lacht> dus toen ben ik toch maar gegaan. En daar zit hij dan met zijn goede gedrag. Maarten van Rossum, uh, het is zover. Ellen de Jong, hoofdredacteur van ESTA, gaat bekendmaken wie de winnaar is. Het is zover inderdaad. Uh, ik mag gewoon alleen maar bekendmaken hoe er gestemd is. En het publiek heeft besloten en de winnaar is. Heerlijk, duurt het langst. Goeie! Dus Stef, ik wil je graag naar voren halen.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 Veel succes. Wees nooit een met uh, de prijs, met het besteden van het bedrag. Hopelijk met alle mensen die meegewerkt hebben aan het woorspel. En uh, op naar een volgend luisterboek, zou ik zo zeggen. Ja, ja, okay. Zeker. Daar kunnen we dit voor gebruiken. Ik denk het ook, ja. <laughs> een aanmoedigingsprijs dan bij deze. Oké, okay, je. Wil, willen jullie me hier? Ja, kom hier maar zitten. Van harte gefeliciteerd. Stef Visjager. Regisseur van Heerlijk Duurt Het Langst. Ja. ja, jarenlang heb je hier aan gewerkt, heb ja. ik uh, gehoord. Waarom vond je het zo belangrijk dat die Stock Musical uit 1965 in de vorm van een luisterboek terecht zou komen? Omdat ik het uh, uh, zulke mooie... Ik, ik kende de liedjes. En ik dacht, maar waar komen die nou vandaan? Nee, en toen, toen merkte ik op een bepaald moment dat ze uit een musical kwamen en ik kende die musical niet. En ik ging hem lezen en... Uh, vond het toen heel erg leuk. En ik dacht, nou, van onze Annie MG. En als ik het niet ken, kennen meer mensen het niet. Dus, en het is zo ideaal om dit in de auto, de volgende vakantie... naar verre orde, te gaan luisteren en met de hele familie mee te zingen. En dus daarom, omdat ik het zelf zulke mooie muziek... en zulke goede dialogen vond. En je geen idee had in welke context op een mooie Pinksterdag... je nee. eigenlijk kon beluisteren of moest beluisteren. Ja. En Precies. dat weet je nu wel. En dat weet ik nu wel. Namelijk? Uh, nou, nou, Op een Mooie Pinksterdag is een raar voorbeeld. Want Op een Mooie Pinksterdag is geschreven... daags voor de première... omdat er te weinig tijd was voor een, uh, een scènewissel. En uh, er was tijd nodig, er moest tijd gerekt worden. En toen is Op een Mooie Pinksterdag geschreven... om gewoon de dag daarvoor, nog zo'n geniaal liedje... Oh wat voor mij heel erg die hele musical verwoordt... Waar, waar het gaat over uh, je kinderen worden groot en vliegen uit... en je wilt ze zo graag sturen. En in het begin kan papa zeggen, kijk uit, dat hondje bijt. Maar op een bepaald moment luistert ze niet meer. Mm -hmm. En dat heb ik dan... en dan hebben we ook dingen in het luisterboek anders gedaan. Dus in het luisterboek heb ik het, omdat dat beter past in het verhaal... op een andere plek gezet. En Vincent hoort nu aan mijn stem dat ik zenuwachtig ben. Natuurlijk ben jij zenuwachtig. Ja. Um, jij moest natuurlijk acteurs bereid zien te vinden. Hoor je dat echt, Vincent? Ja. Dat horen jullie ook. Natuurlijk hoor ik dat. <laughs> dat hoor je dan gaan die wangen zo. Ah. Ja. Um, als regisseur, want de, ik las uh, in een interview... dat Gijs Scholte uh, van Aarschad uh, eerder had gegeven... naar aanleiding van uh, het Luisterboek... dat hij zich niet heeft laten regisseren. Dat er gewoon een technicus bij aanwezig was... die um, af en toe zei van... nou, hier kan je stem misschien wat omhoog of daaromlaag. Jij bent een regisseur. Hoe belangrijk is een regisseur? Of kun je je voorstellen dat Heel Gijs... Heel belangrijk. Ook, ja, dat snap ik dat jij dat zegt. Maar Gijs deed het zonder. Ik bedoel, wat... Ja... Nou, Er zijn, uh, er zijn uh, acteurs en mensen die luisterboeken voorlezen... die het ook niet nodig hebben. Maar er zijn ook luisterboeken in de markt... waarvan ik vind dat het jammer is dat er niet iemand geregisseerd heeft. Hm. En waar hoor je dat dan aan? Waar gaat het dan mis? Nou, dat ik als luisteraar... Hey, een voorbeeld van uh, een heel mooi luisterboek is... Het is het eerste. Volgens mij is het geheim van het Wilde Woud door Willem Nijholt. Zeg ik het nou goed? Ja. En Dan is iedere zin, trekt je in het verhaal mm -hmm. en is beeldend en roept een wereld op. En, uh, en het gaat over timing en het gaat over melodie. En natuurlijk kunnen heel veel acteurs het vanzelf. Maar ik denk ook dat als je met z'n tweeën zoekt, als er nog een regisseur bij is... dat dat soms tot uh, meer kan leiden... Nou, ah, maar die, diplomatriek... de dialoog natuurlijk Dit zijn dialogen, dus dat, dat vraagt natuurlijk meer extra. Uh, oh, je hebt degene. het nu over Heerlijk Duurt het langst. Nou, ook, oh, in, jouw, in jouw, ja. jouw geval is het natuurlijk extra belangrijk. Ja. Natuurlijk. ja, nee, en hier ging het inderdaad over dialogen en hoe we konden ervoor kiezen, uh, um, of ik kon ervoor kiezen om het in de jaren 60 te laten spelen, of juist niet, of we konden, het was destijds uh, op het toneel, he, ja, was het. Een komisch stuk was echt mm -hmm. op de lach. En ik dacht, als we het voor radio gaan doen en mensen horen het op hun koptelefoon en dichterbij, kunnen we het wat intiemer maken? En kunnen ja, precies, we wat is, psychologischer. Ja. En, want het is niet alleen maar lollig. Het is ook heel erg naar op het moment dat haar man vertrekt. En nou ja, dus uh, dat soort keuzes. En, dat en natuurlijk bespreek je dat met de acteurs. En die ga we, we hadden namelijk ook wat echt heerlijk was. Veel tijd om te repeteren. Dus we hebben het echt lang gerepeteerd. Toen hebben we één keer een generale repetitie met publiek in de stad Schouwburg in Haarlem. Dus toen hebben oh. we een live. Nou, die musical live, zoals vroeger een hoorspel werd opgenomen, met één microfoon en daaromheen de acteurs en een piano en de liedjes werden gezongen. En, dat, en ik was daar heel zenuwachtig voor. Toen had ik ook zo'n <laughs> uh, dat, uh, Want ik dacht, oh, misschien is het helemaal niet leuk... om twee uur naar mensen met papiertjes te gaan kijken. Maar het werkte geweldig. Dat merk je dan na een paar minuten. Ook dat, dat het, liep goed af. Dat liep heel goed af. En nu is het ook heel goed afgelopen. Nu is het ook heel goed afgelopen. <laughs> dankjewel, Stef Visjager. Dankjewel, Vincent Bijlo. En dankjewel, Gijs Scholten van Aschat. Um, Nou. Het is een verrassende uitslag en uh, gaat allen luisteren, zou ik zo zeggen. Dank voor jullie aandacht hier in de zaal en dank voor uw aandacht thuis. Zo dadelijk uh, op deze zender kunt u luisteren naar twee dingen. Alice de Bruin heeft vanavond twee gasten in de uitzending. André Rauvoet, oud-vicepremier van het vorige kabinet dat viel. Balken en de Vier was dat. En Pauline Malouin is er ook, een van de eerste stewardessen van Nederland. Een mooie avond verder. Dit was aflevering... laat me denken, 2462. Dank u wel, meneer Scholten van Aschat Vanaf heden in een boekwinkel bij u in de buurt. De week van het luisterenboek. Tot morgen. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Luisterrijk feliciteert uitgeverij Rubinstein met het winnen van de ESTA Luisterboek Award. Download vanaf nu het winnende hoorspel Heerlijk duurt het langst van Annie M. G. Smit met korting bij Luisterrijk. Luisterrijk is de downloadshop voor luisterboeken met honderden romans, kinderboeken, hoorspelen en hoorcolleges.